Jaal. Nee. Mijn God, wat heb je gedaan? Zijn hoofd heb ik aan de grond genageld. Jaal. Vraag mij niet waarom. God. Dit moest gebeuren. Moord. Wilde hij dan anders. Oh, hoe, hoe kon je? Er was geen aarzeling. Ik heb niet gebeefd. Maar, maar dit is moord. Jij bent een enkeling. Ik heb niet aan moord gedacht. Het volk vraagt om afrekening. Ik ben een dienares van het volk. God zie je hier staan. Een wauw. God heeft de beschikking over leven of dood. Cicera leeft niet meer omdat God het zo wil. God heeft ons de wil van handelen gegeven. Hem wordt de vernedering bespaard. Misschien ben ik een heldin. Een uitverkorene. Je hebt een mens vermoord. Alles verstuift op de adem van de tijd. Hoe men erover denken zal. Moord... Of heldendaad. Een ijzeren pen heb ik met één klap door zijn hoofd geslagen. Toen ik hem room gaf, dacht ik... Ik laaf een verrader. Een verrader van ons ras. Mijn hand was vast en rustig. Even rustig als toen ik de hamer hanteerde. Kijk, hier is mijn hand. Ik wil die hand niet zien. Cisera was ook jouw vijand. Hij was een gast. Toen hij je nodig had. Niet eerder. Er komen... Ik verberg mij niet. Zie je niet wie dat zijn? De aanvoerder Barak... ...en zijn soldaat natuurlijk. Hij heeft vergeefs gezocht. Ik kan hem een aanbod doen. Hij is niet alleen. Deborah. U? Verras ik je? Dat u alleen het waagt... De oorlog. De oorlog is voorbij. Ik ben niet alleen, zoals je ziet. Ken je Sarai? Zij is mijn trouwe hulp. En wie nog meer? De overwinnaar zelf. Een reus die mij verdedigt. Als het nog nodig is. Dat weet men nooit. Sluipmoorden bestaan altijd. Hebben altijd bestaan. Soldaat verzorgde paarden. De beesten hebben genoeg gedaan. Of schoon de afmatting vergeefs was. Dat is er niet, heer. Oeh. U zocht Cicera. Die bastaard moet dood zijn voor de avond valt. Ik zou Barak. Niet heer, Cicera is dood. Je zegt. Bij God. Hij dunkt. Hij is duidelijk. Hier binnen. In jouw huis. Ik was. Toen u hier was, vanochtend. Spreek op, kerel. Ik moet het zelf zien. Opzij. Hij is vermoord. Vermoord. Wie? Ik heb hem gedood. Vermoord door een vrouw? Schande. Dat is een schande. Ik neem de schuld op mij. Wat schuld? Vervloekt zijn jullie beiden. Wat wil je, Barak? Hij zegt het je. Cicera is dood. Het was jouw wens. Een veldheer hoort te vallen in een open strijd. Niet door lafverraad. Er is nog genoeg te doen... Dit is een bevel. Zorg ervoor dat de plunderingen matig blijven. Met chaos zijn wij niet gediend. Jij kent de soldaten beter nog dan ik. U durft. Ik beveel. Soldaat! Hij is buiten zichzelf. Hij mag buiten zichzelf zijn, de overwinnaar. Uw kalmte verbaast mij zo. Moet ik niet kalm zijn met wat mij wacht? Ik schaam me diep in mijn huis. Kon je de daad verhinderen... U noemt het een daad. De omstandigheden. Mijn vrouw vermoorde de velden in zijn slaap. U noemt dat een daad. Een vijand moet je kiezen. Doelbewust. In zijn slaap. Wat is slaap? Van niets meer weten. Het wegzinken. En niets meer voelen van pijn. Gewetensvoering. Angsten. Ook voor de dood. U negeert de moord is het intelligentie... als men negeert wat duidelijk is. Aan moord is niets meer te veranderen. Hoogstens ontstaat er een conflict... tussen de moordenaar en zijn rechter... afhankelijk van de details. Ik voel een walging. De walging kan zo sterk worden... dat de mens geneigd is... zich nog meer te degraderen. Om zo snel mogelijk een eindpunt te bereiken. Een dieptepunt... waar niets ergers meer na kan komen. Sarai... Ja. Breng Jaël naar de stallen. Laat zij de beesten gaan verzorgen. Zij heeft haar wandaad al te lang aanschouwd. U laat mij gaan? Doe wat ik zeg. Ik hoop dat Jaël mij begrepen heeft. U... U veroordeelt haar niet? Jawel. Diep in mijn hart. Wat een niederge mens uitzonderlijk toeschijnt... ...komt voort uit zijn beperkte geest. In het eindloze universum... ...zal alleen het oog van God waardevol zijn. Eens zal ook uw vrouw voor haar rechter komen. Rechters houden aan rekening met een bekentenis. Een bekentenis wordt hoog aangeslagen. Het geeft je een schok. Ik zie het. Je verbleekt... Ik schakel mezelf uit. Wat geeft het op mijn hart bloed? Ik denk aan Israël. Gezegend boven de vrouwen, zei Jael. De vrouw van keen Niet gezegend boven alle vrouwen. Ik zie tranen in je ogen. Ik hou niet van de man die huilt. De man moet fier zijn. Een bewustzijn van eigen waarde die straks aan mijn zijde gaat als ik het volk toespreek op het plein. Ik zal hun soldaten niet minder roemen dan die van ons. Dan rest alleen nog het verhaal van het lijk dat hier ter aarde ligt. Gisteren noemden wij hem een schurk. Men verwacht dan dat hij er zo uit zal zien. Gevaarlijk was hij, maar niet weerzinwekkend. Een grisoliet. Jammer voor hem... De veldheer leed aan grootheidswaanzin, beelde zich in dat hij onherhaalbaar, onvervangbaar, uniek was en niet te verslaan. Cicera geloofde aan grote overwinningen en aan buit, het verdelen van vrouwen, gewaden en borduursels. Ach, het heeft geen zin meer zijn teleurgestelde verwachting te beschrijven. Hij ligt vastgenageld aan de grond die hij eens veroverde. Iedere manoeuvre houdt gevaar in. De stratege was zich niet bewust dat wat men doet maar een manoeuvre is. Soms een contract met de dood. Zo zullen omkomen al uw vijanden, heer. Die hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. Ik ben niet zo sterk als u, Deborah. De ontploffing was hevig, dat geef ik toe. Zij veroorzaakt veel gruis, puin en bouwvalligheden die om stutting vragen. De vrijheid wacht, maar ook de vlucht het onbekende. Er is nog een bijkomende ontwikkeling waarover zich niemand heeft beraden... Er moet een schakel zijn tussen het vaststaand verleden en de onwaarschijnlijke toekomst, waarvan geen mens iets weet. Een essentiële rol speelt de factor tijd. Ook de realiteit zal straks de nieuwe wereld met zijn nieuw intellect, zijn nieuwe energie, zijn nieuwe macht naar een welvaart voeren. Of naar totale ondergang. Toch twijfel. ...dat risico dient genomen. Ik heb de onverbiddelijke eentonigheid gekend... ...van de jaren der onderdrukking. Elke dag, van vijf uur s morgens af... ...drukte de hemel op mijn schouders. als een voortdurende zwaarde. Zware last in de langzaam voortkruipende uren. Ik werd door verbittering verteerd. Mijn denken is nu veranderd, gericht op moeilijkheden... De vraag is ongetoverd in zekerheid. Uit het kamp van de tegenstander klinkt nog de beet. Waarom tand zijn strijdwagen te komen? Waarom blijft het geratel zijn er wagenen uit? Ik moet verder leven met mijn vrouw. ik Er heeft een strijd gewoed. Verachtelijk, barbaars, zo hels, gemeen... Dat er om een nieuwe wereld gesmeekt wordt. Dat is de inzet. Er was een aanvoerder voor nodig. Soldaten. Ja, was er één van. Een soldaat. Dood op bevel. Maar zij. Wat deed zij? Wat, wat, wat is zij nog? Een dienares Zoals zij allemaal. Ik heb een plicht. Cicera heeft een oude moeder. Ik ken haar. Ik wil haar verdriet beperken. Als zij in het verleden wil blijven leven... zal zij van mij horen. God heeft gewild dat uw zoon... de bekwame legeroverste... de Impericus bij uitstek... is gevallen in een moedige heldhaftige strijd... en hij doleert niet meer... Wij bidden voor hem. Hij is gevallen op het veld van eer. U hebt geluisterd naar Deborah, moeder van Israël... Een hoorspel van Wim Bichot, gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. De rolverdeling was als volgt. Barak, legeraanvoerder Hans Vierman. Deborah Elisabeth Versluis. Sarai, Willy Bril. Geber, Paul Deen. Jael, vrouw van Geber, Fesia Rone. Cicera, legeraanvoerder Huip Oerizant. En een soldaat, Hans Karsenbarg. De omlijstende muziek werd gecomponeerd door Else van Epen de Groot. Technische verzorging Herman van der Lely en Léon Dubois. Regie Dick van Putten.